12 uur. Dick met Het NOS Het hoofd van de Londense politie, Paul Stevenson, heeft zijn ontslag ingediend... omdat hij in verband is gebracht met de schandaalkrant News of the World. Er was veel kritiek gekomen op het inhuren van een oud-redacteur... van News of the World als PR-adviseur. De gerenommeerde krant Sunday Times vandaag ook... dat Stevenson een verblijf in een luxueus kuuroord heeft laten betalen... door het Roddelblad. Stevenson zegt dat de rekening was betaald... door de directeur van het kuuroord met wie hij bevriend is... Hij spreekt elke betrokkenheid bij wantoestanden van News of the World tegen. Stevenson was onder meer druk bezig met het voorbereiden van de beveiliging van de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Hij wil dat project niet in gevaar brengen en is daarom opgestapt, zegt hij in een verklaring. Vanmiddag werd Rebecca Brooks gearresteerd, een oud-hoofdredacteur van News of the World en oud-uitgever van de Britse kranten van Rupert Murdoch. Ze wordt verhoord over afluisterpraktijken en het omkopen van politiemensen. In Hoger Smilde beginnen morgenochtend de voorbereidingen... voor het ontmantelen van de zendmast die vrijdag voor een deel instorten. Eerst wordt de toegangsweg naar de mast verstevigd... om zwaar transport mogelijk te maken. Daarna moet een grote hijskraan de brokstukken van de mast wegdakelen. Ook wordt met zeecontainers een tunnel naar de toren aangelegd. De recherche kan vanaf woensdag via die tunnel de toren onderzoek. De hele ontmanteling van de zendmast duurt waarschijnlijk nog een maand... In Assen wordt een noodmast neergezet voor de radio-uitzendingen in het noorden. Na verwachting wordt de zendmast in Lopik morgenochtend vroeg weer in gebruik genomen. Er worden komende uren nog getest. Daarna moet de mast weer normaal signalen kunnen doorgeven. In Kabul is een belangrijke adviseur van de Afghaanse president Karzai vermoord. Gewapende mannen zouden het huis van de adviseur hebben aangevallen. Vermoedelijk is ook een parlementslid gedood. Het is de tweede moordaanslag binnen een week in de naaste omgeving van Karzai. Dinsdag werd zijn halfboer door een lijfwacht gedood. Een dag later eiste de Taliban voor die moord de verantwoordelijkheid op. In Berlijn zijn gisteravond 34 agenten gewond geraakt bij vechtpartijen met linkse betogers. Die waren de straat op gegaan om Carlo Giuliani te herdenken. De Italiaan overleed tien jaar geleden in Genua... tijdens een betoging van antiglobalisten tegen de G8. Aan de demonstratie van gisteren in Berlijn deden ongeveer 800 mensen mee. Ze gooiden met stenen en flessen naar politieauto's. Volgens de politie werden ook vuilcontainers in brand gestoken. 33 mensen zijn gearresteerd. De brand bij het herdenkingscentrum Yad Vashem in Israël is onder controle. Vanmiddag werd het herdenkingscentrum voor Joodse slachtoffers van de holocaust... vanwege een bosbrand in de buurt voor de zekerheid ontruimd. De brandweer van Jeruzalem is nog aan het nablussen. In het museumdeel van Yad Vashem liggen onder meer tienduizenden documenten en beeldmateriaal... met persoonlijke getuigenissen van Joodse slachtoffers. De Egyptische oud-president Mubarak ligt in coma, zegt zijn advocaat. Mubarak, die 83 is, zou een beroerte hebben gehad. Hij trad in februari af, na wekenlange protesten tegen zijn bewind. Sindsdien ligt hij in een ziekenhuis bij de badplaats Sharm al-Sheikh. Een woordvoerder van het ziekenhuis spreekt tegen dat Mubarak in coma, in coma ligt. Zijn toestand zou stabiel zijn. De afgelopen weken gingen veel Egyptenaren opnieuw de straat op. Ze eisen dat Mubarak en leden van zijn regering snel een openbaar proces krijgen. In een huis in Zwolle is vanmiddag het lichaam van een vrouw gevonden... die waarschijnlijk een tijd dood in het huis heeft gelegen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een groot team rechercheurs op de zaak gezet. Agenten waren in het huis aan de Palestrina-laan in Zwolle gaan kijken... na een klacht van een buurtbewoner over stankoverlast.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 Het weer op dit moment wisselend bewolkt... en vooral in de kustprovincies is er kans op een baar. Morgen eerst in het westen regen, maar later ook in de rest van het land. Temperatuur morgen een graad of 19. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind krachtig, windkracht 6. De dagen daarna blijft het aanhoudend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Hallo, ik ben Yvonne Jaspers.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Veerboot of sneldienst, vroeg de loketbediende me vanmorgen op ter Schelling. Sneldienst? dat is een soort vliegtuig op het water. Ben je vijf kwartier eerder op je bestemming... maar zit je ook vijf kwartier binnen in een fortuil waar je niet uit mag. Veerboot, dat is wind in je haren, zilt boegwater spattend op je gezicht... meeuwen zwevend om je kop en zon en zee rondom. Dus zonder aarzelen, zei ik, veerboot. Around the place was dark, and a band played loud. His voice sounded kind of dry. He said, Who's that guy with the funnest mind? She said, He's just a friend of mine. said let's go out for a while the night was clear and the wind was soft as they walked side by side he said who's that guy following us about she said he's just a friend of mine just a friend like I'm gonna die He took her home in the early morning She said, please do come inside He said, who's that guy in a dressing gown She said, he's just a friend of mine He's just a friend of mine. Just a friend of mine. Vaya con Dios. Het oog neemt u vanavond mee naar Somalië, Suriname, Uruguay en terug naar de Betuwe. Dat is de bakermat van Maite Hontele. Wereldberoemd als trompetiste. Alleen nog niet in Nederland, maar dat gaat veranderen. Zij komt hier praten en blazen. Somalië, u begrijpt waarover dat gaat. En is daar nu werkelijk niets aan te doen? Daarover Don van Luijn van Oxfam Novib. En Suriname leeft nu een jaar onder president Bouterse. Tijd voor een eerste balans. Die wordt opgemaakt door Steven Ramdari van de Volkskrant... en Harmen Boerboom van de Wereldomroep. En hun balans slaat naar verschillende kanten door. En Uruguay maakt deel uit van onze serie Nationale Feestdagen... vanwege zijn Dag van de Grondwet. Hoera. Maar Eerste Kranten van Morgen Vroeg en nu het Nieuws van Heden. Zondag 17 juli. De Engelse roddelpers kan blijven smullen van nieuwtjes over News of the World. Opnieuw is iemand gearresteerd in het afluisterschandaal rond de krant. Het is oud-hoofdredacteur Rebecca Broeks. Our top story this afternoon. Rebecca Broeks has been arrested in connection with allegations of corruption and phone hacking. Op het politiebureau is Broeks verhoord over het onderscheppen van voicemails door journalisten en het omkopen van politiemensen. Eén daarvan is het hoofd van de Londense politie Paul Stevenson, of inmiddels oud hoofd, want Sir Paul heeft zijn ontslag ingediend. Hij zou zich in een luxe kuuroord hebben laten verwennen op kosten van News of the World. Daar is niets van aan, zegt Sir Paul. Ik do not occupy a position in the world of journalism. I had no knowledge of the extent of this disgraceful practice. and the repugnant nature of the selection of victims that is now emerging. Hartstikke onschuldig, dus, zegt hij zelf. Maar het hoofd van de politie treedt wel af om lopende projecten niet te schaden. De zendmast in Lopik doet het nog niet. Na de brand moesten kabels worden vervangen en dat is niet makkelijk. Dat gebeurt op 300 meter in extreem moeilijke omstandigheden omdat er maar twee mensen tegelijk kunnen werken, die werken binnen de buis op het allerhoogste punt van de mast. Die klus is geklaard, nu wordt getest of de zendmast veilig kan werken. En de zendmast in Hoge Smilde kan niet op korte termijn worden gerepareerd. Er wordt een noodmast opgebouwd bij een kazerne in Assen. Er moeten eerst antennes in worden geplaatst. Daar moeten berekeningen worden gedaan uh, dat die niet gaat omvallen. Dus het is allemaal veiligheid gaat voor snelheid. Dus dat gaat nog een paar dagen duren naar verwachting. In Japan duikt regelmatig radioactief besmet rundvlees op. Het komt van koeien uit de buurt van de kerncentrales in Fukushima... die verwoest werd door de aardbeving. De koeien zijn besmet doordat ze radioactief hooi hebben gegeten. De Japanse regering moet meer informatie geven aan haar inwoners... zegt deze Nederlandse Japanse. De regering moet open zijn natuurlijk voor de publiek... Zeg maar. meer, meer zeg maar, informatie geven als zoiets. De overheid in Japan werkt aan een vervoersverbod van vlees uit deze regio. Niet alleen de lopers, ook de fanfares lopen warm, want de Nijmeegse Vierdaagse is officieel geopend. Dinsdag begint een massa lopers aan de tocht, vandaag kwamen ze de startbewijzen ophalen. Het is mij een beetje te druk. Ik denk dat ik morgen even terugkom. Ja, het is hartstikke druk. Ja, zeker. Maar dat geeft niet de zon schijnt. Ja, vandaag wel, maar voor komende dagen zijn de weersverwachtingen beroerd. 90 kans op regen. Nou ja, als de voorbereiding maar goed was. Bent u goed voorbereid? Nou, op de bouw. Ik werk in de bouw, daar loop ik veel. Ach, als je maar uitloopt. Een snelle tijd is in Nijmegen niet van belang. Ik heb een lantaarn op mijn zak, ga een rollen. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. en TV. Uh, en Martijn Nijhuis, hier tegenover, Man begint nu aan het voorlezen van het overzicht van de kranten van Morgen Vroeg dat hij heeft samengesteld. Bijna alle kranten signaleren morgen een trend. Waarschijnlijk vanwege de nieuwsluwte. Het is dan immers maandag en ook nog steeds zomer. Zo signaleert Spits dat er steeds minder Nederlanders zoek raken in het buitenland. Dat komt door Twitter, Facebook, Skype en sms'jes. Daardoor weten we bijna non-stop waar iemand is. Je zou denken dat dat gerust stelt. Het tegendeel is waar. Doordat we meer contact hebben, raken we juist sneller in paniek. Bij Nederlandse ambassades en consulaten zien ze een trend. Als een zoon of dochter twee dagen niet op Facebook is... dan hangen de ouders meteen met de instanties aan de telefoon. Ze onderbraken de ouders van een backpackende jongen meteen hun vakantie... omdat hij twee dagen niets van zich had laten horen. Ze deden van alles om hem te traceren. Een paar dagen later kregen ze een smsje. Ik heb weer telefoonbereik, stond erin. Ik heb het geweldig gehad in een uithoek van Cambodja. Met jullie ook alles goed? In het Nederlands Dagblad gaat het over de tendens... dat steeds meer kerken en kloosters hun deuren sluiten. Daardoor komen honderden altaren, avondmaalskelken en kerkbanken vrij. De grote vraag is, wat moet daarmee gebeuren? De erfgoedspecialist van Bisdom den Bos weet het eigenlijk ook niet. Alle voorwerpen hebben een hoge gevoelswaarde. Ze stonden in de kerk waar mensen gedoopt zijn en communie hebben gedaan. Die spullen geef je niet zomaar weg. Ja, dat zou ook niet kunnen, want dat leidt tot jaloezie, zegt de erfgoedspecialist. Andere Perugiaanen vragen zich toch gauw af waarom juist mevrouw Jansen die kamelaar heeft gekregen. Terwijl ze helemaal niet zo vaak meer bij de eredienst aanwezig is. Dus gaan er nu soms spullen naar Oekraïne. Daar zitten ze erom te springen. En er verschijnt ook steeds meer op Marktplaats. Voor de geïnteresseerden er staat nu een altaarkruis op uit het voormalige Leidse Franciscanenklooster. Voor maar 150 euro. Op Curaçao wordt steeds meer gestolen en de overvallen gaan ook steeds vaker gepaard met geweld. Weer een andere trend in de Volkskrant. Op Curaçao is het niet zozeer de vraag of je bestolen zult worden, maar wanneer. Begin deze maand waren bijvoorbeeld dokter Pieter van den Burg en zijn vrouw aan de beurt. Ze werden bewerkt met een hamer en een koevoet. De dokter liep gehoorschade op. Maar hij zal weer aan het werk in het ziekenhuis... waar steeds vaker slachtoffers van geweld worden binnengebracht. De dokter gelooft niet meer in de ministeriële plannen om de criminaliteit terug te dringen armoedebestrijding heeft volgens hem nog steeds geen prioriteit. En dat is toch wat het probleem moet oplossen, zegt hij. En NRC Next stelt vast dat seks niet meer verkoopt op internet. Dat leek gemaakt voor porno. En internetporno is ook nog steeds populair. Tweederde van de Nederlandse mannen kijkt er wel eens naar. En een kwart van de vrouwen. Maar er zijn nu zoveel gratis seksfilmpjes te vinden... dat de online porno-industrie op zijn gat ligt. De omzet van betaalde video's zou zijn ingezakt met een derde verslaggever van Spits praat met een Belgische vrouw van bijna 50... die zich bijna dagelijks uitkleedt. In haar eigen huis, voor de webcam. Ze wil best via internet over haar werk praten, maar dan wel met lopende meter. Voor de gebruikelijke 80 cent per minuut. Ze vertelt dat ze het werk doet omdat ze in de schulden raakte... haar kledingwinkel ging failliet. Haar man en kinderen vinden het niet zo'n fijn idee... dat ze bijna elke dag showtjes weggeeft aan wildvreemden... Ja, ik zou het zelf ook het liefst meteen stoppen, zegt de vrouw. Maar het is beter dan de deurwaarder. En dus blijft ze voorlopig met pruik op topless dansen voor de witte keukenkastjes. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I've been feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you miss me around. I've been hurt. I've been hurting, I've been a hurting but there's no way out. I've been hurting but there's no way out. I've been reeling, I've been reeling. I've been a reeling since the day you left. Now I'm wandering, I'm a wandering yeah. I said I'm wandering how you've no regret. I'm a Jonathan Jeremiah, Heart of Stone. De Verenigde Naties hebben vandaag de eerste 5000 kilo voedsel en medicijnen afgeleverd in Somalië. Door droogte en mislukte oogsten worden ruim 11 miljoen mensen in Oost-Afrika bedreigd door hongersnood. Dagelijks vluchten duizenden Somaliërs naar het overvolle vluchtelingenkamp Dadaab over de grens in Kenia. Um, Don van Luyn van hulporganisatie Oxfam Novib, goedenavond. Goedenavond. Maar we, we wisten al dat die ramp eraan zat te komen. Waarom geeft de VN nu pas voedselhulp? Ja, dat is uh, natuurlijk uh, om uh, verschillende redenen. Uh, vorig jaar is gewoon aangegeven dat uh, zeg maar, hongersnood en droogte te voorzien waren. Uh, natuurlijk uh, komt het ook door uh, de internationale gemeenschap dat ook financiële steun moet geven aan de VN om zo'n missies uit te voeren. Ja, maar was er vorig jaar was het dus te voorzien. Was er toen niet ja. meer te doen geweest om te voorkomen dat het een enorme humanitaire ramp zou worden? Nou, we, we hebben zelfs ook uh, natuurlijk nooit echt gezien dat het zo'n ernstige ramp zou worden. Uh, natuurlijk hebben we uh, elke jaar of elke twee jaar vanwege klimaatverandering is er uh, gewoon een droogte. Uh, maar er is gewoon een, eigenlijk een grotendeels uh, niet genoeg geïnvesteerd in uh, gewoon dingen zoals landbouw. En wat nu is gebeurd is dat de mensen eigenlijk al op een punt waren om uh, in zo'n crisis te vallen. Ja. Dus dit is eigenlijk nu uh, allemaal ja, niet te voorkomen. Ja, nu, we kregen al een bezorgde vraag van een, van een luisteraar uh, over die ja. hulp. Komt die hulp goed terecht? Uh, is er enige zekerheid dat die niet in handen valt van het uh, rebellenleger? Want dan, dan is de bevolking nog verder van huis. Nou, we hebben gezien eigenlijk dat uh, de, de ramp is zo ernstig uh, aan toegekomen dat zelfs uh, deze, deze groepen waar het over heeft, ook al toegang heeft gegeven naar verschillende gebieden in Somalië. Oh. En uh, ja, vorige week is er ook eigenlijk via de lucht al de eerste voedsel uh, neergelegd in die, in die regio's, wat eigenlijk al, zeg maar, uh, vanwege die groepen niet eerder toegang uh, is uh, genomen. Dus. Dat, uh, we zien wel eigenlijk dat het, dat het uh, dat geld, of financiële steun... wel op uh, goede plekken komen. Ja, u, we, we spreken met u in Kenia, Nairobi... maar u heeft vandaaruit ja. contact met collega's in dat vluchtelingenkamp uh, Dadaab. Kunnen u ons vertellen hoe ja. de situatie daar nu is? Ja, wat u momenteel ziet is dat gewoon duizenden mensen... uit uh, ja, Somalië, Ethiopië en Kenia op voet zijn gegaan om uh, voedsel te vinden... Het gebeurt nu dat zo'n 1600 mensen per dag eigenlijk belanden in de kamp van de Duik. Uh, de kamp zelf is geschikt voor zo'n 90.000 mensen, maar vangt momenteel zo'n 400.000 mensen op. Ja. Dit uh, betekent dat eigenlijk er eigenlijk gewoon niet genoeg uh, levenreddende basismiddelen zijn. Zoals uh, schoon water om die mensen uh, ja, op te vangen. Ja, want in wat voor conditie komen mensen daar in het algemeen aan? Ja, gewoon als je kijkt, dat is gewoon een hele slechte conditie. Deze, deze mensen zijn al heel lang op voet gegaan. Uh, onder ook uh, natuurlijk hele slechte situaties. Uh, als ze aankomen, dan is het gewoon eigenlijk een wanhopige situatie. Ze komen niet in het kamp zelf. Ze moeten eerst geregistreerd worden. Nou, dat, dat betekent eigenlijk dat gewoon duizenden mensen wanhopig uh, buiten blijven te wachten. tot ja. ze de kamp in kunnen gaan. Wat... Uh, het meest voornamelijk is, is dat de uh, grotendeels van de kinderen dat aankomen zijn de ergste aan toe. Die hebben natuurlijk uh, ondervoeding en gerelateerde complicaties zoals bloedarmoede, diarree. Ja. Dus uh, kinderen zijn ja, eigenlijk, als je kijkt, als ze arresteren, zijn er nu een grote, gewoon een grote nummer, uh, nummers van kinderen die overlijden. Ja, en, en als, als we nu zeggen 400.000, dat is veel te veel voor een kamp dat berekend is op 90.000. Zijn er alternatieve ja. mogelijkheden? Kunnen nieuwe vluchtelingen naar andere plekken? Ja, dat klopt. De Keniaanse autoriteiten die hebben eigenlijk een nadegelezen uh, zeg maar, kamp, de, het heet FIFO kamp 2. Die zouden ze, zou ze binnenkort uh, openen, maar de druk uh, ja, is uh, om de druk een beetje te verkleinen. Maar dit is een kant dat ook eigenlijk alleen maar geschikt is voor ook weer 90.000 mensen. Ja, dus ja, ja. Het totale bevolking is gewoon niet geroepen, Steeds ja. te weinig. Nee, En toch zullen ja. veel mensen blijven zeggen... ja, die hongersnoden eh, in Oost-Afrika, dat horen we om de zoveel jaren. Is er nou niet een programma op te zetten om dat meer structureel te voorkomen? Ja, klopt. Nou, dit is eigenlijk iets dat uh, zo en zo... wij vragen de internationale gemeenschap om meer steun aan te geven... aan een soort langdurige zeg maar, oplossing voor dit probleem. Uh, we, we spreken ook eigenlijk over betere investeringen op landbouw en ook uh, andere projecten dat eigenlijk in de toekomst uh, dit soort rampen kan uh, ja, voorkomen. Ja, maar ja, er is altijd meer geld voor het bestrijden dan voor het voorkomen van rampen. Dat neemt niet weg Go dat we iedereen oproepen toch om voor het bestrijden van deze ramp te storten op Giro 555. Dan is ja. er nog het nieuws dat dinsdag secretaris, staatssecretaris Ben Knapen dat kamp Dadaap uh, gaat bezoeken. Dank Don van Luijn. En nu, dank, dank Don van Luijn. En nu, ja. hier in de studio, een muzik muzikale uh, primeur... Maite Hontelé. Een mans applaus, meer publiek hebben we niet. Ja, kom even zitten. U hoorde Maite Hontelé, Nederlands trompetiste... en reuze beroemd als salsa-muzikant in Colombia. Uh, goedenavond, wat speelde je nu? Goedenavond. Nog <laughs> even buiten adem. Uh, ik speelde nu een nummer van mijn laatste CD, Añoranzas. Maar ja, ik zei salsa. Het klinkt niet zo uh, opgetogen als wij van salsa uh, gewend zijn. Waar gaat het over? Ja, dit is een nummer, dat is een danzon. Eigenlijk een oud-Cubaans nummer... En dat begint inderdaad rustig, melancholiek. Ja. En vervolgens later in het nummer wordt het dan heel dansbaar. Dus het heeft altijd een mooie, nou die mooie twee gedelen. Gede Oké. Okay. Uh, nou, uh, straks hoort u. Nog een nummer van Maite Hontelé en ook een gesprek met haar. Dankjewel, tot zometeen. En maar nu eerst dit. Overmorgen een jaar geleden werd Daisy Bouterse gekozen tot president van Suriname. Tijd voor een eerste balans met twee journalisten: Steven Ramdari van de Volkskrant, Harmer Boerbom van de Wereldomroep. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hoe keken jullie er vorig jaar tegenaan, tegen zijn uitverkiezing? Steven. Steven mag eerst. Ja. Oh. Nou, ik moet zeggen dat ik uh, uh, toch wel uh, samen met veel Surinamers uh, hoge verwachtingen had van, uh, van uh, deze regering. Vooral omdat uh, toch een, een, een nieuwe wind door het uh, land waaide. Uh, en met name ook de, de verandering die Boutersen liet zien van uh, ik ben niet de man van vroeger. Uh, ik ben voor verandering. Uh, het hele mantra van Obama had hij overgenomen. Ja. En hij beloofde ook met name de, de, de, de, ja, wat er vroeger misging in uh, regeringen... die uh, door hem gedomineerd werden. Dat zou niet meer gebeuren. En um, okay. er waren hoge verwachtingen dat, uh, dat ja, hij het beter zou doen. Nou ook bij jou doen. dus. Ja. En Boermoom? Ja. Bij mij ook uh, zoiets. Ik vond het vooral heel spannend. Uh, zou hij zijn zakken weer gaan vullen zoals hij in het verleden heeft gedaan? Of althans de, regering, de regeringen waar hij aan geleerd was... Of zou die proberen de geschiedenisboeken in te gaan als uh, de redder van het land? Ja. Uh, en ik, ik, ik hoopte en gokte op dat laatste. En nu, uh, Steven Ramdari, jij schreef anderhalve week geleden... Surinamer is na één jaar, bouwte ze, een klaagmachine geworden. Wat, wat bedoel je? Hebben ze zoveel te klagen of zijn het zulke klagers? <lacht> nou, dat laatste klopt ook uh, uh, ten dele. Maar um, wat me verbaasde is na uh, een jaar later is dat, uh, dat het zoiets omgeslagen. Uh, met name uh, de economische achteruitgang, uh, de, de stijging van de prijzen, de inflatie. Um, mensen klagen over alles um, en nog wat, uh, supermarkten op de markt, uh, hoe uh, deze regering uh, na een jaar um, uh, ja, bepaalde maatregelen heeft genomen. En ja. dat heeft me enorm verrast omdat. Uh, toch had beloofd om um, ja, een zekere um, uh, stabiliteit te bestendigen in Suriname. Ja, boerboom voor Surinamers waren vooral die beloften van nieuwe bruggen... 17.000 volkswoningen belangrijk. Wat is daarvan terechtgekomen? Nou, dat kan je natuurlijk niet in elf maanden, want daar praten we eigenlijk over. Hè. Hij is half augustus pas aangetreden. Uh, hij is weliswaar nu bijna een jaar geleden gekozen, maar hij is pas geïnaugureerd in augustus. Dus ja, dan bouw je niet meteen bruggen en nee. dan bouw je ook niet meteen volkswoningen. Maar ik weet dat daar druk aan gewerkt wordt. Er, zijn, er worden plannen gemaakt voor een brug over de quarantijn. Er worden plannen gemaakt over een snelweg naar het, uh, het vliegveld, Zanderij. Uh, die volkswoningen, dat doen ze samen met de Venezolanen. En er zijn natuurlijk meer dingen die uh, inmiddels al wel van de grond zijn gekomen. En ik ben daar blij verrast over. En ik had ook eigenlijk niet verwacht dat dat zo snel zou gaan. Te weten? Uh, de ordening van de goudsector bijvoorbeeld. Ja. Er werken echt tienduizenden mensen... die werkten als een soort Wildwest-cowboys in het binnenland... Uh, plunderde het land, want daar komt het gewoon op neer. Zoals, ze hielden het goud, er werd niks afgedragen. Nee. En dat wordt nu allemaal in kaart gebracht. Je, je mag niet meer zomaar met goudzoekapparatuur... Ja. en, en graafmachines naar het binnenland. Nee. De grondrechten van de binnenlandbewoners. Ja. En die devaluatie van de Surinaamse dollar... Ja, Steven zegt economische stabiliteit. Uh, het was natuurlijk een hele kunstmatige stabiliteit... met twee wisselkoersen. Ja. Uh, en daar is er eentje van gemaakt. En dat wordt ondersteund door onder andere het IMF. En dat doet even pijn voor de bevolking. Dat is zonder meer een feit. Het is allemaal ja. veel duurder. Ramdari, mij zelf leek toen in de tijd ook het belangrijkste... die belofte van Boutensen dat hij nou eindelijk... meer van de opbrengst van de grondstof aan het land zelf... ten goede zou laten komen. Dat, dat was toch een uh, cruciaal uh, punt van zijn uh, be beleid... dat hij in het vooruitzicht stelde. Ja, ja dat, uh, daar, dat uh, moet je zeggen, dat, dat trekt hij ook uh, hard aan. Met name aan het verhogen van uh, de inkomsten uit goud. Uh, ja. Je ziet ja. duidelijk dat deze regering daarvoor kiest... Uh, het is te vroeg om te zeggen van uh, na een uh, jaar van uh, dat, er, dat het niet van de grond komt. Wat Harmen zei van dat ze dat proberen aan te pakken, dat is dat elke Surinamer wil dat. De vraag is alleen um, hoe die, die grotere inkomsten, hoe die besteed zullen worden. En uh, wat, wat je aan de ziet aan uh, de plannen van deze regering, is dat ze toch uh, de gang hebben naar grote infrastructurele projecten. Net als onder de regering Wijnenbos. Uh, grote maar dat is brug, toch niet erg? Boerboom. Nou ja, Boerboom. Uh, wat, wat bedoel je? Dat is... Nou, ik heb gisteren iemand naar het vliegveld gebracht en dan ben je dus drie uur onderweg in de files ja. en uh, tussen de ezels en de fietsers door. Het vliegveld en, en, en, in Suriname wel te staan. Want daar Sander, ben je he? ja. Internationaal luchthaven. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ik zit daar. Ja. Ja. Nou ja, dus dus die, ik vind de infrastructuur in een land vind ik uh, vind ik geen slechte investering. Ja, helaas hebben we de, de, het, het verleden van de regering Weidenbos gehad... waarbij één um, man besloot om een brug te bouwen um, richting Komerwijnen... aan de overkant van Paramaribo. En uh, nog steeds moet Suriname betalen voor die brug. Uh, de, die brug heeft 180 miljoen gekost... En uh, het heeft toen de hele Zonaamse economie ten gronde gericht. En je kan je afvragen Toch is ook of... Kommewijnen daarvan opgeleefd, van die brug. Nou, ja, dat moet nog blijken. Ik bedoel, uh, nou, dat, dat, uitzicht... is, dat is wel een feit, Steven. Dat, dat is echt gewoon zichtbaar. Ja. Maar nou, dat, dat, dat, dat, ik weet niet hoe gro groot die economische ontwikkeling is. Dat is ook nog steeds niet aangetoond... Uh, of er uh, een grotere economische ontwikkeling tot stand is gekomen in Kommewijnen. Alleen... De, de vraag die je kan stellen is of, of het zinvol is om uh, uh, zulke grote, de, de nadruk te leggen op zulke grote infrastructurele ja. projecten. Ander heel belangrijk punt, Boerboom, was de belofte van uh, clean government. Geen vriendjespolitiek meer zoals in het verleden. Heeft ze dat waargemaakt? Niet helemaal. Hij heeft onder andere, en dat is ook zeer omstreden hier... zijn eigen vrouw Ingrid een maandelijkse toelage gegeven. Hij heeft ja, en die past omstreden door. geestelijke... Ja, precies. Steve Meijen, uh, die krijgt ook, ik weet even het bedrag niet uit mijn hoofd... maar echt een enorm bedrag per maand als geestelijk adviseur. Dat zijn dingen die zijn hier ook in verkeerde keelgaten geschoten. Vooral omdat de prijzen hier enorm gestegen zijn. En er gezegd wordt, ja, uh, als er dan bezuinigd moet worden... doe het dan ook op dat soort posten. Het is een verkeerd signaal. En voor wat betreft... Hij heeft Clean Government, hij heeft uh, om zich heen allemaal vertrouwelingen verzameld. Uh, ook dat is een feit. Maar dat is geen enkele regering vreemd. Dat is ook tijdens de vorige regering gebeurd hier. En voor slagvaardig opereren, dat, dat is ook een feit. En moet je mensen om je heen hebben die je kunt vertrouwen. Dat is de filosofie van Boutersen. Uh, hij heeft een heel klein kringetje van mensen die hij 100% vertrouwt. En uh, ja, daar, daar vaart hij op. En daar kan hij ook, denk ik, slagvaardig door opereren. Vind jij daarvan helemaal... Randari? Nou, ik denk dat dat een van de grote teleurstellingen is geweest van het afgelopen jaar. En het is ook onnodig geweest. Er zijn zoveel besluiten genomen waarvan je denkt van... dat valt gewoon niet goed bij de, de, de gewone Surinamer. Uh, we hebben het gehad van, uh, over de 1200 euro die zijn geestelijk leidsman nu maandelijks krijgt. De 2000 euro die de first lady krijgt. Er zijn tal van dit soort besluiten genomen uh, waarvan een heleboel Surinamers ja. afvragen. Zeker als maar, ze uh, veel meer moeten betalen in de winkel. Van is dat nou nodig? Maar bovendien juist suggereert in dat stuk dat dat leunen op die kring van uh, getrouwen om zich heen. Ja. Dat het dat de ministeriële verantwoordelijkheid en de, en de functies van ministers uitholt. Ja, en daarmee absoluut. de democratie. Ja, de, de, de, Boutersen kiest heel duidelijk voor een sterke presidentschap. Dat heeft hij ook nooit onder stoelen of banken gestoken. En na een jaar zie je met name hoe uh, zijn regering in elkaar zit... en hoe hij uh, met name het parlement, maar ook uh, zijn eigen uh, ministers buitenspel zet. Ja, Boerboom, aantal... is, is er geen sprake van minachting voor het parlement... van de zijde van deze president? Nou, democratie en democratisch denken is Boutersen natuurlijk niet aangeboren. Uh, dat is in de jaren 80 al gebleken en ook tijdens de vorige regeerperiode... toen hij op een gegeven moment zelfs niet meer uh, toegelaten werd in het parlement... omdat hij toen parlementariër was, maar er nooit aanwezig was. Dus het parlement en Boutersen, dat staat inderdaad op gespannen voet met elkaar. Uh, of een groep adviseurs om hem heen en ministers die dat uitvoeren of dat meteen leidt tot, mis uh, tot uh, verkeerde ministeriële verantwoordelijkheid, dat weet ik niet. Uh, de minister van uh, Grondzaken die is al om die reden uh, opgestapt omdat ja. hij in opspraak was gekomen vanwege uh, vermeend voortrekken van zijn vrouw waarvan ik eigenlijk overtuigd ben dat dat niet zo was. Maar goed, in ieder geval, er wordt wel op gelet. En um, ik denk wel dat de slagvaardigheid erdoor toeneemt. Of het helemaal klopt, dat moet je dat moet je, dat moet je inderdaad afvragen. Maar het is, het is in ieder geval een feit dat er dingen gebeuren. En verder, Randari, was er ook nog de belofte van de oriëntatie van Suriname... meer op de buurlanden in plaats van altijd maar op Nederland. Gebeurt dat nu? Uh, ja, dat zie je heel duidelijk. Hij, uh, Chavez is uh, al op bezoek gekomen. Um, vorige maand heeft uh, Bouters een bezoek gebracht aan Cuba. Um, je, je ziet duidelijk dat hij uh, meer de nadruk legt op, op de regio... En, en ook op andere uh, grote economische machten zoals India en, en China. Alleen, uh, wat, wat, je, wat je ook ziet is dat uh, hij een groot land als Brazilië uh, links laat liggen een uh, land als Colombia, andere regionale grootmachten. En ja, daar, word, daar kan je toch wel vraagtekens bij plaatsen... wat Suriname uh, economisch te winnen heeft uh, met een relatie met Cuba. Uh, Boerboom? Met... Ja, Cuba. Dat, uh, dat, daar gaat het vooral ook om medische samenwerking. Cubaanse artsen die hier zitten, die doen heel goed werk. En uh, ze zijn ook ver met uh, um, levensmiddeltechnologie... Uh, en wat betreft Brazilië, daar, doen ze wel degelijk. daar zijn ze wel degelijk mee in gesprek. Ook voor wat betreft bijvoorbeeld suikerriet kweken, dat soort zaken waar Brazilië de expertise van heeft. Dus het is niet zo dat hij... Dat, dat krijgt natuurlijk heel erg de aandacht. En hij is daar ook wel erg happig op inderdaad, op de linkse revolutionaire landen in Zuid-Amerika die er nog zijn. Maar het is niet zo dat hij de rest laat liggen. Nee. Nog even dat sterke presidentschap, Ramdari, waar je het over had... Uh... Moeten we daar eigenlijk achter vermoeden een autoritair bewind... waar hij naar zou streven, volgens jou? Nou, nee, ik, ik denk dat het te vroeg is om dat te zeggen. Dat moet de komende vier jaar duidelijk worden. Wat duidelijk is, is dat hij eh, eh, graag een, een ander systeem in Suriname wil hebben... waarbij de nadruk komt te liggen op de macht van de president. Een ja. beetje een Amerikaans systeem. Eh, het staat ook al dat... in de grondwet, hè? Maar ja, Suriname heeft eigenlijk een, een heel, heel uh, een gemengd systeem... waarbij met name ook de macht van het parlement heel duidelijk is. Ja. En dat wil hij duidelijk veranderen ten gunste van uh, een sterke president. Uh, ja, de vraag is, gezien ook zijn verleden natuurlijk... Uh, hoe dat in de praktijk zal worden uh, uitgevoerd. Herman Boerboom, uh, Ramdari had het net over de komende vier jaar. Maar de, de vraag is natuurlijk, denk je dat Boudersen die, die termijn uh, uitdient? Dat is uh, inderdaad een grote vraag. Ik, ik denk zelf van wel, als hij het iets slim aanpakt. Wat mij opvalt en ook verbaast is dat de mensen nog niet de straat op gaan. Uh, ondanks de hoge prijzen uh, mopperen ze wel. Maar dat deden ze ook tijdens de vorige regering. Uh, maar ze gaan nog niet de straat op. Wat ik heel interessant vind is de ontwikkeling die je ziet bij de grootste oppositiepartij, de VHP, waar uh, door de komst van Boutersen de vernieuwingsbeweging uh, de oude politiek aan de kant zet. Chan uh, Santokki, dat is de oud-minister van Justitie, dus die is heel populair, die is twee weken geleden gekozen als nieuwe voorzitter. Uh, de NPS heeft binnenkort ook. De andere oppositiepartij heeft binnenkort uh, uh, verkiezingen voor een nieuwe voorzitter. Het is heel interessant om te zien wat die oppositie gaat doen. Want die oppositie is op dit moment uitermate zwak. Uh, ze hebben ook niet gezorgd voor een nieuwe generatie politici. En wat er, ik denk dat Bouters nog weer eens een grote kluif kan gaan krijgen in de volgende verkiezingen aan, uh, aan Santokki. Als ze er niet uh, samen uitkomen en een grote coalitie gaan vormen en de andere partijen buitenspel zitten. Dat moet je ook niet uitsluiten. Ten slotte ook Steven Ramdari. Hoe stevig zit Bouters in het zadel? Volgens jou? Nou ja, dat hangt af van... Uh, vrees ik toch van uh, de bereidwilligheid van de, de twee andere coalitiepartijen... Om, uh, om hem nog langer te steunen. Um, als hij zo doorgaat um, uh, en zich uh, weinig aantrekt... van met name Brunswijk en uh, Paul Soberhardjo dan denk ik dat het tot uh, problemen kan, uh, kan leiden... en dat het uh, zelfs tot een, een tweede Weidenbos-situatie uh, voor kan zorgen. In 2000 hebben we de situatie gehad... dat Weidenbos uh, vervolgde verkiezingen moest uitschrijven omdat uh, het volk om naar huis had gestuurd. Dus ja, ja die kans is, is, is mogelijk. Ja, dat is uh, <coughs> Koffiedik kijken. Uh, wat ja. betreft de toekomst van Boutense. Dank Steven Ramdari, Volkskrant. En Harmer Boerboom, uh, Wereldomroep. En nu weer muziek, uh, muzika. Maite Hontele. Nogmaals applaus, u hoorde nogmaals Maite Hontelé, trompet, met het nummer... Uh, nou, vertel het zelf maar. Ja, dit was Tolu, een bekend Colombiaans nummer, folklore. Folklore, valt verder niks over de inhoud, valt verder niets... Te... Nou, folklore van de kust, van de Pacifische kust... Um... Uit Colombia. Heel beroemd. En dit speel ik ook op mijn optredens in Colombia. En als ik dat dan speel, dan gaat het publiek uit zijn dak. Want die ken het nummer al heel lang. Je komt uit de, de Betuwe, bent 31 als ik het wel heb. Dat klopt. En je bent momenteel een van de meest toonaangevende salsa-muzikanten in uh, Colombia. <laughs> waar iedereen dol is op salsa. Er zijn nogal moeilijk te verenigen uh, gegevens. Betuwe, extreme, Colombia. Ja. <laughs> Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik ben een klein Ik ben geboren in Utrecht, maar ik ben inderdaad daarna naar een klein dorpje in de Betuwe uh, verhuisd, naar Haafden. Ja. En ik ben opgegroeid met nou Bach en Salsa. Bach en Salsa? Ja, ja. oké. Okay. <laughs> uh, er was altijd muziek in huis. En, uh, nou goed, ik, ja, ik, dus heel snel hield ik ook zelf van muziek en wilde ik dat ik heel graag spelen. Maar je, had... je ouders waren dol op Salsa inderdaad. Ja, dat hoorde jij ja. En die verzamelde. Mijn vader muziek. verzamelde salsa, son en, en Colombiaanse muziek. Eigenlijk alles wat maar niet westers klonk, dat, uh, dat had hij ook ja. in huis. En, uh, nou ja, nou, zo, vaak zo dat kinderen een hekel hebben aan de muziek van hun ouders. Maar bij jou dus was dat niet zo. Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het, uh, ik vond het wel mooi. Ja, nou ja, en wat eigenlijk wat, wat heel erg belangrijk was. is dat ik op mijn negende in het dorp Haaften. zocht de fanfare trompetisten. Niks anders. Dus ze vroegen gewoon in de gymzaal van de basisschool... O, dus je hebt niet gekozen voor de trompet, nee, maar de nee. trompet heeft, heeft voor jou me... gekozen eigenlijk. Ja, precies. Ja. En ze kwamen naar de gymzaal van de basisschool, dat herinner ik me nog goed. En uh, vroegen, nou, wie heeft er zin om, uh, om trompet te leren spelen? Die mogen, steek je vinger maar op. Nou, ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. En dacht toen al, nou, stel dat ik ooit salsa zou kunnen spelen met die trompet. Dat zou ik echt te gek vinden. En daarom was ik heel gemotiveerd ja. om... Uh, nou ja, Dit alles... Uh, Verklaart nog niet waarom je, je woont nu in Medellin, je ja. bent reuze populair in Colombia. Die stap van de BTU naar Medellin is nog niet helemaal verklaard. Nee, nee, ja, is ook, nee nou ja, het is natuurlijk ook wel een, lange, een lang proces geweest. Maar uh, niet raar. Ik, ik heb altijd um, die droom zeg maar, die ik op mijn negende al had: van nou, wie weet dat ik ooit salsa kan spelen met mijn trompet die heb ik altijd bij me gedragen. En ik heb elke stap in mijn leven naar, naar waar ik nu ben... heb ik altijd, nou ja, goed, met welke tegenslag dan ook gedacht... nee, maar dit wil ik gewoon en ik ga daarvoor. En ja. uh, ook al uh, heb ik dit examen op het conservatorium nu even niet gehaald... ik uh, ga er gewoon voor zorgen dat ik het wel haal... en dat ik uiteindelijk die, die muziek kan spelen ja. waar ik mee opgegroeid ben. Maar nou speel je die muziek daar... Met, met mensen die die Sansa ongeveer met een moedermelk hebben ingedronken. Ja. Is dat... Heel, niet heel anders dan in Nederland spelen met mensen die je toch moeten aanleren, zou ik ja, zeggen. Ja, nou, dat is heel anders natuurlijk. Ik heb dat voor het eerst ervaren in 2003, toen ik met Rumba Big Band, een big band die was, uh, uh, die, die is uit Amsterdam, komt uit Amsterdam, bestaat niet meer, onder leiding van Jaime Rodriguez, en die speelde Colombiaanse folklore. Dus 22 uh, uh, Nederlanders, nou het, waren eigenlijk, het was een heel internationaal gezelschap, maar mensen die in Nederland wonen, gingen naar Colombia in 2003 en gingen daar de folklore van Colombia spelen. Nou, dat was ongelooflijk. Ja. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Vooral omdat die muziek ook niet meer zoveel werd gespeeld daar, die, die specifieke big band-stijl. Nou, en toen, wat ik toen voelde bij, bij dat spelen, dacht ik: jeetje, dit is echt. Hier, wil ik, hier ben ik muzikant voor geworden ja. om dit te voelen, dat mensen snappen wat je, wat je, wat je speelt. Ja. Nou, toen werd ik al wel lichtelijk verliefd op dat land. Toen ben ik nog twee keer naar Colombia gegaan. Nog een keer met Roombata en ook een keer met Cube of City Big Band... onder leiding van Lucas van Merwijk. Nou, en toen werd ik verliefd. Ja. En uh, was het uh, bekoekstoofd. Ja. Maar waarom is jouw muziek daar nu uh, als, als outsider uit het salzaam milieu zo opgevallen? Wat is specifiek aan jouw nou, wat... toon, zal ik maar zeggen? Ja, nou, wat, wat, wat voor Colombia heel bijzonder is, of voor Colombiaanen heel bijzonder is, is als een, een Westerling geïnteresseerd is in hun cultuur. Want wat zij natuurlijk me meestal meemaken is dat. Uh, ze alleen maar horen dat buitenlanders natuurlijk gewoon weten van de guerrilla en, en de slechte situatie in het land. Dus ze zijn heel blij als iemand uh, een ander aspect oh, ja. komt belichten. Dus dat is, dat is het eerste. En als er dan een trompetist, uh, een blonde lange trompetiste, uh, hun muziek komt spelen. <laughs> uh, dan, uh, ja dat, vinden ze heel, dat vind ik heel nee. raar. Maar ook daarna komt dan van, oh wat te gek. Je relativeert je muzikale kwaliteiten zo nogal. Lang blond. En, en een buitenstaande. Nou, ja. dat en dan, nee, maar het is een introductie. En dan, nou, hebben ze, dus, dan zien ze die lange blonde vrouw. En dan vervolgens blijkt die lange blonde vrouw ook te kunnen spelen. Want die heeft het kostuum gedaan en heeft die passie voor die muziek. En uh, nou, je weet ken dus te overtuigen. En uh, uh, ja, dat zorgt ervoor kennelijk dat het dus nu heel goed gaat. Ja. <laughs> ja, je bent daar inmiddels zo bekend dat je ook te gast bent in Colombiaanse talkshows. We luisteren even naar de, de Suzo's Show. Suzo's Show! We zijn hier met de volgende trotspantista, muziska, maravillosa, Maesté! Volg je! Doe Maesté, hoe is het? Ik ben heel knap. Ik ben heel knap. Oké, okay. dat klinkt heel overtuigend in ieder geval. Kun je daar nog vrij over straat lopen of word je nu overal herkend en aangesproken? Nee, ja, kijk, ik ben lokaal zeg maar een beroemdheid. In Medellin eh, word ik heel veel herkend op straat. En dat komt omdat ik inderdaad in Soezo-show ben geweest. Het is uit Medellin, maar het is inmiddels ook nationaal um, bekend, die meneer. Maar, um, dus het is vooral in Medellin en dat is heel grappig. Want de eerste keer, en vooral nadat ik in die show was geweest dat ik op straat werd herkend en ook van de overkant werd uh, nou ja, geroepen... Maite, Mona! Mona, dat dingblondje. Ja, dat is natuurlijk heel grappig als dat die eerste keer gebeurt. Nu ben ik dat een beetje gewend... Um maar het is nog steeds raar als je in de supermarkt. Uh, dat iemand naar je toe komt uh, bij de avocados. en uh, zegt: uh, Oh, ja, met die trompetisten. Mijn dochter is zo'n grote fan. wilt u even een handtekening zetten? Dat is heel vreemd is dat gewoon. Ja. <laughs> maar goed, dan sta je dat te doen. naast de avocados en de prei. en dan, nou, dan ga je weer verder boodschappen doen. Dus het is, nou ja, het is gewoon. Ja. Om, ja, het is heel grappig. Nou, moet ik zei in het begin: ze zijn daar gek van salsa. Het zit uh, in, hun, in hun bloed. Mm -hmm. Is dat echt zo? Of is dat een fabeltje? Nee, Denken dat wij is dat echt... maar? Zo. En het is nog steeds kan ik zo genieten dat ik op straat, eh, op welke plek dan ook, eh, muziek hoor. En dan muziek waar ik zo van hou. Dus in de bus, nou, dan klinkt er weer een leuke salsa. En dan eh, ben ik in de supermarkt en dan hebben ze ook altijd een, een beetje altijd ook zon opstaan. En denk hoe kan het nou dat in de, in de supermarkt ook zulke te gekke muziek? Oh ja, ja. Ik, woon zijn, in ik ben hier in Colombia. <laughs> ja. ja. En je hebt zelfs opgetreden met de uh, Buena Vista Social Club. Ja, dat was hier in Nederland. Hoe was dat? Nou, dat was heel bijzonder. Ik was toen, dat was in het afstudiejaar van het conservatorium in Rotterdam. En uh, toen werd ik gebeld dat, uh, dat er een aantal leden van Buena Vista Social Club hier naartoe zouden komen. En die hadden ook een begeleidingsband nodig. En of ik dan trompet wilde spelen met die band en de tour wilde doen. En dat kon ik natuurlijk niet geloven. Want dat, dat meisje van negen, zeg maar, dat toen nog dacht... zou ik ooit salsa met mijn instrument kunnen spelen. Ja. Dat, dat ging nu opeens met Buena Vista Social Club spelen. Dus dat was waanzinnig. En uh, heel, ja, heel bijzonder om, om ja, goed, met de, de roots te kunnen spelen. En dat heb ik ook in Colombia. Dat ik die energie heel erg voel. En... Uh, nou ja, daar krijg je een enorme kick van. En daar ga je beter van spelen, weet je. Dat is, ja. dat is heel belangrijk. Als, als het is ook bedacht. niet allemaal een happy go lucky. Je moet wel hard werken, of niet? Ja, enorm hard. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. <lacht> um, en uh, af en toe ben ik ook heel blij. Tot nu toe is het gelukt om elk half jaar naar Nederland te komen. En uh, dat heb ik ook heel hard nodig. Dan ja. zit ik gewoon lekker in de tuin met een boek. En uh, een broodje hagelslag. En dan ben ik even... Uh, nou, kom ik even tot rust. En dan kan ik er weer even tegenaan. Ja. Maar je kon nog maar net hier komen, want je bent nu in Nederland... maar morgen moet je alweer naar India, ja. of Old Places. Zijn ze daar ook al gek op, salsa? Nou, ik speel naast dat ik mijn eigen band heb in Medellin... speel ik ook uh, met Bandala Republica. dat is een salsa-band... Die um, nou, niet alleen salsa speelt, maar ook funk. En het combineert met, uh, met, met folklore, Colombiaanse folklore. En uh, de ambassade van Colombia, in Delhi, die heeft ons uitgenodigd om daar te komen spelen. Ah. En we gaan ook naar Mumbai, naar de Blue Frog. Dat is een bekende club daar. Oké. Okay. Dus, ja. En er komt nog een nieuwe cd later dit jaar. Daarvoor verwijzen wij iedereen graag naar www.maitehontelee met accent.com. Nou, de website is zonder accent, maar inderdaad. Oh, website ja. zonder accent, oké. Okay. <laughs> uh, Maite Hontele, dank je zeer voor dit gesprek. En uh, veel succes dankjewel. in India en Colombia. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Bedankt voor de uitnodiging. Uruguay. Het is vijf voor twaalf en feest in Uruguay. Ja, in onze serie bijzondere feestdagen. Morgen de Jura de la Constitution de la Repubblica Oriental del Uruguay. Enno uh, Wenkebach woont daar al 45 jaar. Hij is schapenboer. Hij voerde er het Tesselse schaap in en speelde 38 jaar voor Sinterklaas. Goedenavond, meneer Wenkenbach. Ja, goedenavond, John. Goed jullie te horen. Ja. Ik zit op dit ogenblik voor een open haartje. Het is over zeven, maar hij ijskoot buiten. Ja. Dus aan de feestdag uh, die we dus morgen gaan vieren, 18 de 18e juni, wat uh, de heet uh, voor de grondwet was, of, ik denk dat de meeste mensen dat aan de televisie uh, zullen vieren, waar we net allemaal blij zijn over de overwinning van Paraguay nou, op Argentinië. Uruguay. Uruguay. <laughs> Uruguay op Argentinië. Ja, ja, ja. Uruguay, nee, maar nou net hebben ze is Paraguay en Brazilië uitgepakt? Oh, juist, sorry. Dus twee van de kleinste landen van Zuid-Amerika... die hebben de twee grootste gepakt. Ja, enig. Daar is iedereen natuurlijk erg blij over. Ja. Maar verklaar eens, die nationale feestdag... klinkt een beetje saai, nationale feestdag voor de grondwet. Hoe zit dat? Nou, dat is... Zeb Dona, Oruaay viert tevens dit jaar 200 jaar bestaan... Maar ze hebben 19 jaar moeten vechten tegen de buren. Eerst de Spanjaarden en de Portugezen. En dat werden dan later daar gaan in Brazilië. Om eigenlijk toch ook met een beetje steun van de Engelsen. Die ook graag een vinger in de pap willen hebben. op de handel op de platenlanden. konden dan zelfstandig zijn. Dus hebben ze grondstellen opge opgezet. Maar, na 18 jaar. Het heeft één jaar geduurd voordat de buur buurlanden toch maar een beetje schorvoeten hebben aangenomen. En daar... Zijn ze dus eigenlijk uh, uh, hun onafhankelijkheid erkend gekregen ja. van de wereld? Als vrij en onafhankelijk bent. En die grondwet, nou, de, die werd dus gestemd in de hoofdstad, wat toen eigenlijk meer of fort was. Maar daar da stemden de mensen die wel een beetje geld hadden. Hij moet, uh, dienstmeisje mochten niet stemmen, knechten niet stemmen, de soldaten niet. En dronken mensen helemaal niet. En hoe vieren dus, jullie dat morgen? Nou, dat is, uh, met een groot livre. Over de, de hoofdstraat van Montevideo, wat de hoofdstraat is van Nova. en de 18 provinciale uh, hoofdsteden binnenland. die hebben eigenlijk een groot, groot uh, défilé. Oh, ja. Een militair défilé en een civiel défilé. Vooral die of te paard in hun traditionele uh, tracht komen. en dat vinden mensen, en vooral de kinderen, uh, uh, wel leuk. Ja, oké. Okay. Het is geen volksfeest zoals carnaval, wat we hier uit, uit Bunder vieren, uh, anderhalve maand lang, ja meneer, dat duurt wel wat. <laughs> en natuurlijk zomers zijn de feesten aan de warme stranden wel prettig. Het okay. enige wat er bij een uitzondering heeft, dat is, we kunnen nou, en dat is lekker met al deze kou, naar, naar de, warm water, warm, de, de warme mineraalbronnen in het noorden. En dat is dan wel lekker. Als, als je kijkt okay. in dat 38 Ga er maar uit. Dat is leuk, Johan. Ja. Dank u wel, Enno Wenkenbach in Uruguay. En een mooie nationale feestdag morgen. Uh, dit was uh, Met het oog op morgen. Uh, morgen presenteert Eva Jinek. En dan wens ik u opnieuw een mooie uitzending. Uh, een goedenavond voor nu.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 Om genieten van Sting, Stevie Wonder, Earthwind Fire, Juan Luis Guerra... Young Warwick, Chic en nog veel meer. 2 en 3 september op Curaçao. Kijk op curaçao Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinsjelparket.nl Dit is Radio 1.